Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgende week mogen niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels, open, maar dan alleen om bestellingen af te halen. Dat moeten we niet zien als een versoepeling, zegt minister De Jonge, want... Je ziet dat de cijfers wel degelijk dalen, het aantal besmettingen daalt, het aantal ziekenhuisopnames daalt. Maar we weten ook dat er onder die oppervlakte een derde golf aanzwelt. Heeft te maken met de extra besmettelijke Britse coronavariant. De winkels en horeca zijn al maanden dicht en zouden dat tot 9 februari blijven. Dat wordt verlengd tot zeker 2 maart. Je hoort verslaggever Ewout Kieviet. We hoorden de afgelopen dagen over het basisonderwijs... wat weer opengaat uh, volgende week. Uh, en dat je de spullen kunt afhalen bij kledingswinkels straks. Maar dat is eigenlijk alleen maar een verzachting... voor die nog langere sluiting. Wat dus nog een hele maand gaat duren. Bij het RIVM zijn in een dagtijd ruim 3000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Sinds eind september was dat getal niet zo laag. Er liggen wel iets meer patiënten met corona in de ziekenhuizen, 2270 in totaal. Er is iemand opgepakt voor de brand in een teststraat van de GGD op Urk ruim een week geleden. Het gaat om een man van 21 uit Emmeloord. De politie heeft ook zijn auto in beslag genomen. Die willen ze eventueel gebruiken om de schade van de brand mee te betalen. Vandaag begint het nieuwe studiesemester. Het is voor veel studenten normaal gesproken ook het moment dat ze beginnen aan een paar maanden studeren in het buitenland. Maar ja, dat kan nu niet natuurlijk, tenzij je heel goed, in, heel goed bent in sport. Want dan kun je nog worden uitgenodigd door universiteiten in de VS en Canada. Leandro Honkbald in Texas niemand kan in principe Amerika in uh, uit Europa. Dus dat is wel lastig dat bijvoorbeeld niet mijn ouders of mijn zusje hierheen kunnen komen om te zien waar ik ben. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig FaceTime, kan ik alles laten zien foto's opsturen. Maar het is inderdaad raar om hier alleen te zijn zo ver weg van je familie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 De N9 Alkmaar den Helder is in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel. Is daar vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd? Rijkswaterstaat verwacht dat het bergen- en het politieonderzoek tot een uur of acht gaan duren vanavond. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Ghostbusters! I'm afraid of a ghost. I hear it likes to kill. Over. Misschien gaan we die morgen nog wel draaien. Je weet het maar nooit. En dit is ook zo'n uh, leuke plaat die ik uh, van de week ook uh, later op de avond uh, hoorde. En die moeten we weer eens draaien op de Zandvoortse Radio. Nou, bij deze dan. Uh, Ray Parker Jr. en de Coastbusters. Aan het begin van de derde uur uh, Zandvoort op zaterdag. De zaterdagmiddag, het is vrij koud buiten. Dus gewoon lekker binnen. Blijf luisteren naar de Zandvoortse Radio. Al bijna 31 jaar en we plakken er nog even 10 jaar minimaal vast. In ieder geval vijf jaar. Ja. Dat, dat, hè? Dus uh, dan zien we wel weer verder. Dat brengt mij namelijk even op het gedicht van de dag. Uh, dat is om kwart voor vijf. Uh, verder. Ja? <laughs> verder. Ja. Verder, ja, klopt. Verder. Uh, gedicht van de dag, kwart voor vijf. Weer een prachtig, uh, prachtig gedicht. Uh, getiteld uh, Verder. Dus liefhebbers, kwart voor vijf. Even aandacht voor het gedicht van de dag. Uh, half vijf, natuurlijk. Tradi traditioneel, zoals elke week. Het dier van de week. En uh, die luistert deze keer naar de naam Nono. -No. We hebben natuurlijk SOS Live. En uh, SOS Live, dat is iets over half vijf. Dat is een uh, nummer uh, met uh, een live registratie. In de tijd dat er nog uh, publiek uh, aanwezig kon zijn bij een uh, live registratie. En uh, deze keer mag Robert uitzoeken. Dus is je gelukt? Uh, je nou, nog niet helemaal. Oh, maar maar... Niet helemaal. Nou, daar af... komen we wel uit hoor. Ik vind het een mooie cliffhanger. Goed, straks dus SOS Live. Zandvoort op zaterdag een live registratie. Uh, Over oh nou, een tweetal paard is het natuurlijk tijd voor Pits Report. Niet alleen uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1... maar ook uh, uit de Formule E. En uh, dit weekend wordt de 24 uur van Daytona verreden. En uh, uh, uh, mensen die thuis zo'n speciaal kanaal hebben... Die kunnen dat uh, constant volgen. En de live uitzending begint vanavond Nederlandse tijd om half tien. En die loopt morgen door tot, juist, tot half drie of drie uur. Dus uh, wat dat betreft wordt het een korte nacht. Uh, ik zou zeggen genoeg reden uh, om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar de enige. Echte lokale zender ZFM Zandvoort. En wil je meekijken? www.zfm-live.nl Kijk je live mee in je studio Tolweg 10A. Straks even naar half vijf, dan doen we de SOS live. Dit is alvast een klein voorproefje. Ja, hier is Tina Martin. De baan staat hoog aan de hemel. Ze zegt, je moet er weer eens uit. Want ze heeft gelijk. De stad staat door de ruiten. Ze zegt me kom je weer naar buiten, dus ik ga gelijk. Patta, jakka, is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, niet uit. Aaltwipblakka, is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, nee, vandaag niet uit. Oh. Oh.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 Ook weer zo zonnet uit de beste zangers. Tina Martin en zij weten het. Straks meer live, even na half vijf in SOS Live. Dit is een hele nieuwe single die er nu aan gaat komen. Nathan Evans, even wennen, maar hij is wel heel leuk. Hier is Wellerman, see was a ship that put sea, the name of the ship was The winds blew up, my boys blow. Not been two weeks from shore When down on her a right whale bore The captain called all hands and swore He'd take the whale in tow Today mm -hmm. mm -hmm. the weatherman comes I bring my sugar and tea and rum One day when the tide is done We'll take our leave and go Take a leave and go mm -hmm. Mm -hmm. Today the weatherman comes I bring my sugar and tea and a b c the Ik kwam deze single van de week tegen. Ik denk, die moet ik echt gaan draaien. En hij is echt gloedje, gloedje, gloedje nieuw. En het gaat een hele grote hit worden voor Nathan Evans. En Wellerman, C. Chanté. En het voordeel is van hou je er niet van? 1 minuut 56, dan is het. voorbij. FM, by. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja! Het is er uh, tijd voor. Daar komen we ook mooi uit. Uh, precies uh, kwart over voor de Pit Reports. Voor inderdaad het uh, racenieuws is er wat te melden. Hoe is het met Louis? Uh, die bewaar ik nog. <laughs> Oké. Okay. Oudsportfederatie FIA en de Formule 1-leiding hebben de aanvangstijden van, de Grand, van 2001, de Grand Prix van 2021 officieel bekendgemaakt. Een paar jaar geleden werd uh, ingevoerd dat races 10 minuten na het hele uur begonnen. Maar dat is zoals eerder al gemeld definitief teruggedraaid. Grand Prix's beginnen nu weer op het hele uur. Voor Europese races, zoals op 5 september in Zandvoort... moet de televisiekijker dus om 3 uur Nederlandse tijd zijn ingeschakeld. Ook is nu bevestigd dat beide trainingen op de vrijdag... niet anderhalf uur, maar 60 minuten duren. Vooralsnog staat er een recordaantal van 23 races gepland voor 2021... waarbij de derde locatie nog moet worden ingevuld. Toch zijn er vanwege het virusgebeuren nog veel vraagtekens... Bijvoorbeeld rond de races op de semi-stratencircuits als Monaco, Baku en Montreal, Montreal voor de goede luisteraar. Het seizoen start 28 maart in Bahrein vooralsnog. Onze grote vriend Lewis Hamilton heeft nog altijd geen nieuw contract in de Formule 1 getekend bij Mercedes. De renstal waarvoor de Brit sinds 2013 rijdt en de afgelopen seizoen voor de zevende keer wereldtitel veroverde.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 Wolf heeft zelfs een derde van de aandelen van het Fint team in handen. En gaf eind vorig jaar aan dat hij zeker nog drie jaar teambaas blijft. Verhalen waarin beweerd wordt dat de Duitse renstel George Russell gebruikt als drukmiddel in de onderhandelingen, wuift hij ook weg. Russell verving voor vorig jaar, namelijk in de grote prijs van Sakir, de, po de positief op het coronavirus geteste Hamilton. En maakte meteen grote indruk in het Mercedes-Bolide. In onze relatie met Lewis zijn dreigementen niet nodig. De relatie is werkelijk heel solide. We hebben samen grote successen gevierd en willen dat in de toekomst blijven doen. Aldus Toto Wolff. Carlos Sainz heeft afgelopen woensdag zijn eerste rondjes gereden... in de Formule 1-wagen van Ferrari. De Spanjaard die, uh, die is overgekomen van McLaren... en bij de Italiaanse renstal het zitje heeft overgenomen van Sebastian Vettel... deed dat op, eigen, uh, op hun eigen circuit, Fiorone van Ferrari. Hij bestuurde de racebolide uit het seizoen 2018... Ferrari wilde Sainz graag wat extra testkilometers geven... omdat er slechts drie officiële testdagen zijn dit voorjaar... in de aanloop naar de eerste Grand Prix, nogmaals 28 maart in Bahrein. De Spanjaard mocht dan alleen doen in een Formule 1 bolide ouder dan twee jaar... omdat de regels niet toestaan dat de coureurs de raceauto van 2021 besturen... buiten de reguliere testdagen in Barcelona. Sains, 26 jaar oud, reed meer dan 100 ronden op het bijna 3 kilometer lange testcircuit. En hij was na een lange dag heel tevreden. De dag begon al bij het ochtendgloren, omdat we eerst een teambespreking hadden. Verder ging het heel goed. Het moment dat ik het circuit opliep en daar de Ferrari zag staan met mijn nummer 55 erop, was bijzonder. Ik wilde er meteen inspringen. Zijn teamgenoot Charles Leclerc herstelt van een besmetting van het virus. Had dinsdag als op Foriano uh, gereden in de Ferrari uit 2018. Ook hij reed zijn honderden rondjes. Het wereldkampioenschap in de elektrische autosport, euh, autosportklasse Formule E... telt op de voorlopige kalender acht races, zogeheten e-pre. De organisatie kondigde afgelopen donderdag zes nieuwe races aan... na de twee eerste races in Saoedi-Arabië... die al eerder bekend waren gemaakt. Het zevende seizoen opent op 26 en 27 februari met twee races in... nou komt hij Diriya. Daarna volgen, volgen de e-pre van Rome. Valencia, Monaco, Marrakesh en Santiago de Chile uh, in juni. De rest van de kalender zal aan het begin van de lente ingevuld worden. De E-Prix van Parijs, die gewoon ook in april wordt verreden, zal daar niet op staan. Een E-Prix in de Franse hoofdstad blijkt in deze coronatijd niet mogelijk. De manches uh, in het Chinese Sanya en het Zuid-Koreaanse Seoul zijn geschrapt voor dit voorjaar... maar gaan uh, mogelijk door op een later datum dit jaar... In de e, Formule E zijn de Nederlandse coureurs Nicky de Vries en Robin Frijns actief. En tot slot, uh, dit weekend zoals gezegd de 24 uur van Daytona... met de lmp 1 lmp 2 en lmp 3 klassen en de GT's. En de uitzendingen op de televisie, en uh, daarvoor moet je dus wel een ziggo-abonnement uh, uh, hebben... Uh, via Speciaal Racing -kanaal. De race start op lokale tijd om tien over half vier... En dat betekent voor Nederlandse, Nederlandse tijd vanavond om tien over half tien. En de start van die uitzending is dan om half tien Nederlandse tijd. En de einde van die uitzending is zondag 31 januari, morgen dus, uh, om uh, tien voor tien. De 24 uh, uur van Daytona is zogezegd dus volledig live te volgen via het speciale racingkanaal van Ziggo Sport. Dit kanaal is beschikbaar voor klanten die het speciale Ziggo Sport totaalpakket hebben... De uitzending van de races is zoals gezegd vanavond om half tien Nederlandse tijd. En de gehele wedstrijd is live te volgen. En de uitzending eindigt tien minuten na het vallen van de finishvlag op zondagavond. Dus Rob, euh, ik weet, als ik boem ben morgen, dan weet je waar het aan is. <tiedert> ja, nee, dat, dat, <tiedert> dan ben je aan de buis gekluisterd geweest, ja, Albert-Jan. klopt. Jij zegt begin van het... Dat, nog even een vraagje. Ja. Begin van het seizoen 28 maart in Bahrein. Ja. Normaal gesproken beginnen we toch altijd in Australië. Ja. Op uh, 21 maart. was al gecanceld. Waarom? Uh, wat dacht je? De, de voorbereidingen voor die race, die zouden, uh, het aankleden van het circuit, alles noem maar op. De voorbereidingen hadden dan al een maand geleden moeten beginnen. Maar die zijn dus nooit, nooit begonnen. Omdat men nog niet wist of het wel of niet door zou gaan. Nee, maar ze hebben nog even. Toch? Nee, op uh, nee, nee, nee. 21 maart. China gaat ook al niet door. Dus uh, wat dat betreft. Hoeveel maanden hebben ze nodig dan met die uh, voorbereidingen? Nou ja. Als je uitgaat dat het in maart de eerste race uh, wordt verreden, dan, uh, dan zijn ze dus nu in Bahrein al bezig met de voorbereidingen. Oké, okay, maar dan zijn ze een week later. Dus dan had het ja. toch in Australië ook gekund. Nee. Nou ja, bedoel, stel... ik bedoel, uh, ja, ik, ik stel gewoon even ja, de nee, vraag. Ik, ik snap ik, hem namelijk niet. Ik, Weet je waarom ik hem stel? Ik snap jou. Wel. Jij kan inderdaad wel zeggen vanwege corona ja. dat het uh, niet uh, doorgaat. Maar we hebben 8 februari aanstaande, er begint de Australian Open, ja. een heel groot uh, tennistoernooi ja. en er mogen 30.000 tennisfans per dag mogen ja. aanwezig zijn tijdens het Australian Open. Ja. Dus nogmaals de vraag van waarom wordt er dan niet 21 maart gereisd in Australië? Nou, weet je hoeveel mensen daar uh, op af... Nou ja, dat, dat, dat het publiek had, dat sowieso al er sowieso wellicht er niet bij kunnen zijn. Maar nou ze, ja, 30.000 is hebben, ook genoeg. Ze hebben hem geschrapt omdat ze de voorbereidingen niet op tijd rond zouden krijgen. Okay. En mede ingegeven door het virus gebeuren. Oké, okay, het zal wel. China dus ook al niet. Ja, nou ja...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 Zometeen meteen het uh, dier van de week. Maar eerst nog even een uh, artiest. Uh, ook geschikt voor uh, inderdaad uh, Zas. Voor uh, Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag uh, live. Dat is uh, de band Ziek. Uh, en uh, een van hun grootste is. Die gaan we nog even vlak voor het dier draaien. Hier is de single The Freak. En als je de naam van deze groep hoort, Albert-Jan, uh, aan wie denk je dan? Nou, we hoort het. Ja, heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. De man ergens, is, er eigenlijk, is er eentje uh, verantwoordelijk voor de disco-muziek. Ja, het blijft gewoon uh, lekker. Je hoorde uh, Chic inderdaad en Le Freak, een van hun uh, grootste hits. En dat vlak voor het dier van de week. Ja, er is weer een uh, nieuwe, ditmaal is het uh, geen uh, hotdog, maar uh, wel een uh, poes of uh, kater... En ja. uh, voor iets zal van Kater zijn, denk ik. Zijn naam is uh, Nono. Ja, want meestal kijk ik uh, de laatste weken, tenminste, pas uh, op uh, zaterdag uh, aan het eind van de ochtend. naar het uh, dier van de week. Want uh, ja, de, de, laten we zeggen, uh, de, het verloop onder de, de kenneldieren. is zo groot dat je op een gegeven moment denkt: van, nou, die zal het wel worden. Ze gaan als dus warme uh, broodjes. En dan zijn ze alweer weg. Dus ik, ja. kijk, ik, kijk, ik, kijk, ik kijk dus alleen maar zaterdag uh, aan, in, tegen een uur of twaalf. Voor ik de deur uit ga, even van nou, is hij er nog of is hij er niet? Nou, we hebben deze week hebben we Nono en uh, Nono staat ook op ons tv-kanaal. Ja, Nono, een knappe en nieuwsgierige poes van 11 jaar oud. Nono houdt wel van een knuffel op haar tijd, maar op schoot liggen doet ze niet graag. Wel op bed of onder de dekens als dit mag. Nono is het gewend dat er altijd wel iemand thuis is, zolang het maar uh, geen andere huisdieren zijn, want daar kan ze echt niet mee door één deur. Ze zoekt een huisje met een tuin, want naar buiten gaan is iets wat ze erg graag doet. Ze is nog speels en uh, achter muisjes aanrennen buiten zal ze ook uh, zeker nog doen. Een van haar favoriete bezigheden is duidelijk uh, aan haar te zien en dat is eten. Nono moet dus afvallen, maar door middel van spel en een paar ommetjes door de tuin of in de, of in de buurt en afgewogen voer moet het geen probleem zijn. Wegens stress heeft ze een blaasontsteking ontwikkeld waarvoor ze nu medicatie krijgt. En waar verblijft Nono? Nono verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. En wilt u nog een keer terug, door, teruglezen... staat er inmiddels ook op ZFM TV. Maar kijk ook even op de website van dierenthuiskermeland.nl. Want ook Nono verdient een thuis. En Zo is het. En daarom ga ik nou niet naar het casino, uh, Albert-Jan. Het kon een poes of een uh, kater zijn. Ik zei tegen jou, het zal wel een kater zijn. Hoorde je het net nog zeggen? Ja, ik hoorde het jou net En uh, nog, ja. wat is het? Een poes. Een poes. Dus, uh, daar, daar, daarom uh, blijf ik ook gewoon uh, zoveel mogelijk thuis. En uh, ben ik blij met uh, de lockdown uh, van dit moment. Kan ik tenminste niet weglopen, uh, Albert-Jan? Nee, deur dicht uh, op slot, Deur dicht, de sleutel de de weggooien. Ja, zoiets. Nou, Nono, het dier van de week. Ook uh, na te lezen op ons uh, CFM-tv kanaal. Kanaal 40, digitaal via Ziggo. En mocht je nog analoog kijken op kanaal 45. Let op, vanaf begin maart komt dat kanaal te vervallen. En kan je alleen nog uh, digitaal kijken, want Ziggo uh, die stopt met de analoge doorgiften. Zodadelijk gaan wij het hebben over SOS Live. Het is weer een hele mooie geworden. En uh, straks hoor je daar uh, meer over. Maar eerst gaan we nog een lekkere disco-klassieke draaien. We zitten toch in de disco, hè. We hebben net al uh, Chic gehad en uh, Le Freak. En ik heb er nog eentje gevonden hoor, nog zo'n uh, soul classic. Hier is uh, Dr. Love van First Choice. Raise it Nog, Albert uh, hand? Ja. ja, wat is spanning te hoog op die spanning. Te ja, ja, ja, ja. de ja. first choice, uh, wat een lekkere plaat, hè? Onder meer ook bekend trouwens van uh, Let No Man, Poir Under uh, deze groep. Uh, first choice, en dit was die andere grote hit uh, van ze. Uh, eind jaren 70 of iets dergelijks, denk ik, begin jaren 80. En uh, Doctor Love, een lekkere plaat uh, waarmee je weer teruggaat in die tijd... dat er nog heel veel leuke discotheken hier in Salford uh, waren... En daar is ook een barboek van gemaakt. Of Dat komt, er, komt eruit nog. Dat kan je ook vinden. Barboek ook op Facebook. En dan kan je de verhalen van de discotheken en cafés van destijds nog een keertje op je gemak nalezen. En ook de foto's daarbij zien. Dat is wel spectaculair. Wat ook spectaculair is, is natuurlijk dus zoals live. Ik heb er heel veel uh, gehad uh, in het vizier, om het zo maar te zeggen, ja. deze week, uh, ja. Albert Ik Ken het probleem. En eigenlijk kwam ik op het laatste moment met de plaats die we nu gaan draaien, was Rita Franklin. Ja. ja. Die hoort er gewoon bij als uh, Lady of Soul uh, natuurlijk. En uh, ja, ze heeft ook heel veel uh, mooie, uh, mooie liedjes van, uh, van anderen gezongen. Ja. En zo heb ik aan het begin van dit programma vandaag uh, Chasing Pavements, de debuutsinger van uh, Adele, uh, gedraaid. En Adele had ook een uh, grote hit met Rolling in the Deep. En dat nummer is ook weer uh, uh, bij de kraag gepakt door uh, Rita Franklin. En zij heeft uh, daar haar versie van gemaakt uh, in het uh, uh, live uh, programma van uh, David Letterman op uh, tv. En uh, ja, daar gaan we nu van genieten in SOS Live. Dus uh, de versie van Rita Franklin. En dan hebben we het over Adele's Rolling in the Deep. Ain't no mountain high enough. En hier komt hij. 29 september 2014 bij David Lederman. Wat een uitvoering van Rita Franklin. Zij deed het nummer Rolling in the Deep uiteraard van Adele. En wat een eer voor Adele dat Rita Franklin dat zo mooi gedaan heeft. Ja, maar die was eerder dan die andere zangeres hoor. En uiteraard ook weer het, het sol in ja. het cospoor erbij op de achtergrond. Big ben erachter. En uh, Ain't No Mountain High Enough. Ja, yeah, het is de tijd voor het gedicht van de dag. En we zullen zeggen, het gaat maar verder. Eigenlijk, gek genoeg, weet je het wel. Je hebt hier al vaker gestaan met jezelf. Weer op zo'n kruispunt van waar moet ik heen. En soms, soms duurt het dagen. En soms, soms weet je het meteen. Eén ding is zeker, je wil niet terug. Je wilt verder en weer door. Verder. Ga ervoor. Niet blijven hangen in zompig verdriet. Anders, anders dan red je het niet. Nee. Verder.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 En dan, dan hoor je stem weer die mompelend zegt. Maar één ding, één ding weet ik zeker. Ik wil niet terug. Ik wil verder en weer door. Verder. Ga ervoor. Niet blijven hangen in zompig verdriet. Want anders, anders dan red je het niet. We gaan verder.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 Pak jezelf bij de hand, maar één ding is zeker: je wil niet terug, je wil weg.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 I'm Uit de beste zangers, je hoorde Miss Montreal, een nummer van Stef Bos en door de wind, hier is Link Collins. ...wordt elke gouden oude Zo ...deze van uh, Link Collins ...en You Better Think... ...ja, ik denk ook dat het het uh, einde is... ...van dit programma, denk je ook niet? Wel Jammer, je begon net goede muziek te ja, ...ja, en dan houdt het weer op... ...maar dat is meestal, hè, derde ja, uur... Dan, ja. uh, dan, uh, ...dan gaan we helemaal los, uh, zeg ja, maar... Uh, ...en uh, we hebben vandaag geen... Uh, ...live entertainment for you... Nee, want wegens omstandigheden kan Fred nou ja. helaas niet naar de studio. Want uh, er was iemand op zijn werk die had uh, corona. Ja, en dan moet jij uh, 24 uur of zo in, in, in, uh, binnen zitten. Volgens mij wel langer. Oh, wel langer. Ja. In ieder geval, uh, uh, Fred, vanaf deze plek. Uh, nou, uh, we hopen op een negatieve testuitslag straks zodat je volgende week weer aanwezig kan zijn. Uh, nou, ik zou zeggen, veel plezier met scrabbelen. Ja. <laughs> ja. Jij ook. Maar je moet ja. al wat doen. En jij gaat uh, uiteraard uh, straks uh, 24 uur aan de tv hangen. Ja, Daytona. Daytona. De, uh, Daytona, live. Met Renger van der Zanden en Nico Hoekenberg in, in uh, een team. Een prachtige Chevrolet. Uh, ik heb hem al uh, gezien tijdens de trainingen en... Uh, kijken hoe ver het gaat. Maar vaak, als ze dan uitvallen, dan zeg ik, Joost, bekijk het. Ja, gaan Dan ga ik naar bed. Oké, je hoort morgen wel. Nou ja, ik zie het morgen wel in je spleetoogjes. Ja, nee, we zien elkaar morgen Ja, morgen 2-5. Dan zijn we er weer. Zandvoort op zondag. Hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. En we zeggen graag tot morgen. Maak wat moois van. Dag. Doei, really might you things just you swear and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 Is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a bad. Forget about Could you be at? Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.